Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen. Psalm 130 en daarvan het derde vers. Psalm 130 vers 3. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen... Wacht sterker op den Heer dan wachters dus op de morgen, de morgen. Ach, wanneer? Psalm 130, daar van het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen, gedeeld uit Gods woord, dat u kunt vinden opgetekend in het boek der psalmen. Daarvan psalm 34, daarvan de eerste twaalf versen. Psalm 34, de versen 1 tot en met 12. Een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had, voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorgang ik zal den Heere loven te allen tijden. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich roemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des heren legert zich rondom degenen die hem vrezen, en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel is de man die op hem betrouwt. Vrees en Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leven lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek van enig goed. Komt, gij kinderen...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 Door de Heilige Geest. Amen. Zoeken wij taagzichten, <tie> eh, Heren, het is voor de tweede maal dat we ons op hebben gemaakt tot de plaats van het gebed. Het is voor de derde maal dat we met de gemeente komen in de ambtelijke dienst. Maar hoe anders scheiding is dit alles. Heren, maandag stonden we op de akker en hebben we een oude man... een hoge levensavond grafers gedragen. Vanmiddag waren we samen in uw huis... om een huwelijk te bevestigen... waar het nieuwe leven nog toelacht. Vanavond zijn we in uw huis... Om het woord te beluisteren, de sacramenten te bedienen. En dan gaat het over het prellen, het eerst beginnende leven. En over uw zorg en uw trouw die je daarover komt te openbaren. Hoe onderscheiden is het ambtelijke leven? Onderscheiden is de ambtelijke dienst en de omstandigheden waarin de gemeente. ...rond het woord samenkomt. En in dit alles is het de weg van uw inzettingen... ...waarin u toch de betoning... ...van de heerlijkheid van uw wil en raad uitvoert. En dan kunt u begrafenisdiensten voor gebruiken. Dan kunt u trouwdiensten voor gebruiken. Dan kunt u doopdiensten voor gebruiken... Want u is geen aanneming des persoons... en u werkt uw raad uit naar uw willen en naar uw walbehagen... en dat openbaar aan een geslacht dat driemaal verstorven ligt... aan Adams kinderen die onderworpen liggen aan het oordeel van de zonde en de dood... aan een naakrooste Heer dat op een aarde die door de zonde vervloekt is... hun voetstappen drukken moet te midden van een wereld die zich steeds meer rijpt... voor de grimmigheid van uw oordelen en een vaderland... dat zo duidelijk afscheid genomen heeft van alles... wat naar uw naam wordt genoemd en de naam van Christus draagt. En toch... Heere, zijt u die God die uw koninklijke heerlijkheid zal openbaren... In de leiding van uw gemeente, in de bewaring van uw gemeente en in de toebrenging. Want ze worden in de kracht God bewaard tot de zaligheid die u bereid heeft voor de grondlegende wereld. En nu hebben we vanavond hetzelfde weer nodig. Wat de beden van uw kerk betreft, ze zijn en ze blijven. Och En mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand aan Leidsman strekken. En zoudt u dan in de uitvoering van uw lieve raad om de douwe leiding van uw geest willen geven... opdat dat woord wat we vanavond overdenken... door uw geest gebruikt werd. Want u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. En het mogen zijn vanavond het uur... Van uw welbehagen dat doden horen mogen, de stem van uw zonen Godse die ze gehoord hebben, mogen leven. Het mogen het uur zijn waarin de engelen in de hemel die blijdschap werden verleend. naar uw woord dat er een tot u bekeerd wordt. Maar moge het ook zijn, heer, dat uw erfdeel vanavond wat onderwijs geven in de weg. ...die zo tegenstrijdig zijn kan... ...een weg vol van druk, een weg van kruis... ...ook dat vraagt vanavond onze aandacht... ...maar ook een weg waarin we David de man... ...naar uw hart tegenkomen... ...vluchtende heren van Achimelech... ...naar Gat, naar de Filistijnse koning Achis... is denkbaar... En hoe diep kunnen de wegen zijn die u met uw kinderen komt te houden? Op dat vraag vanavond onze aandacht. En ook wanneer hier ouders zijn die met hun kinderen straks voor uw aangezicht staan. Aan wie de vraag wordt gesteld of ze in die voorzijde leer. Naar hun vermogen die kinderen zullen onderwijzen, doen en helpen onderwijzen. Waarin ze voor uw aangezicht beleiden die grote verantwoordelijkheid te dragen. Voor de opvoeding van de kinderen zoals u het uw knecht Abraham leerde. Opdat hij zijn kinderen van hem bevelen zou. O God we dragen die gezinnen u de heren op. Dat u door de dauw van uw heilige geest in hun midden wonen. In de opbouw van het rijk en de afbreuk van Satan's rijk. Dat u ze geven die wijsheid die in een tijd als deze niet gemist kan worden. Om een afzondering voor u aangezegd met onze gezinnen te leven. En we dragen ook die toebetrouwde kinderen aan u de heren op. U hebt eenmaal beloofd, er is loon voor uw arbeid. Er is verwachting voor uw nakomelingen. En u zou zeggen, tot het noorden geven en tot het zuiden. Hou toch niet terug. Breng mijn zonen van verre En mijn dochter van het einde de rijden. Maar heren, wanneer we hier samen zijn, dan is er ook een gezinnetje bij. Dat wij al de levensvreugde van u toch het levensverdriet van het verleden niet uitgewist kan krijgen. Er is leven gegeven, waar u ook leven nam. Wie zal het begrijpen, Heer? En als u daar nog bovendien verleent, en getuigenis aan te verlenen, en onderworpenheid te schenken, dan betaamt het ook, ook in die weg, waar uw gemeente te beleiden. Wie zal dan scheiden van de liefde Christus... ...verdrukking, vervolging, honger, naaktheid, zwaard... ...om u het wil worden geachtig schapen der slachting... ...maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar... ...de u die ons lief gehad heeft. Laat al deze dingen door uw lieve geest worden gebruikt, o God... tot de verheffing van uw lieve Naam ...en de opluistering van uw goddelijke deuren... En dat uw voetstappen vanavond ruisen, Dat uw gedenken geen men nog niet kan samenkomen. Ook dat mogen we u opdragen. Die thuis zijn, oudjes, zieken, ellendigen. In drukwegen, in ziekenhuizen, in tehuizen, in gestichten. Op de andere omstandigheden in druk en kruis. Wat rouw draagt en klaagt. U mag het dan schouw. En te midden van de druk van de tijden, doe ervaren dat u die God zijt, die waardig past op het woord uwer bond, maar die ook rijdt op het woord uwer waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En u zou vreselijke dingen leren. Aanschouwt uw kerk, verdeeld, verbroken, verbreizeld. Om medelijden mocht u hebben met het gruis, Jacob's nazaat aanschouwend. U mocht door die verkoning van uw kerk uw knechten sterken en allen die vandaag ook uw kerk hebben te dienen. En wat wij vergeten, vergeet u het niet. Hij wil ook uw knecht geven: de leiding, de zalving, de eenvoudigheid in de arbeid van dit uur en dat om Jezus wel. Amen. <tie> Ik lees u het formulier. ...om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdzoon van de Leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren... ...en daarom kinderen en storend zijn... ...zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen... ...tezij we van nieuws geboren worden... Dit leerde ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de orijnheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Na tweede betuigde en verzegelde ons de heilige doop, de afwassing daar zonden door Jezus Christus.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 Door uw Heilige geest, uw zoon Jezus Christus inleven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden. Met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven... Terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood om uw wil getroost verlaten. En ter laatste dagen van de rechterstoel van Christus uw Zoon. Zonder verschrikken mogen verschijnen door hem. O, onze Heere Jezus Christus uw Zoon. Die met u in de heilige geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan.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 Zult gij van uw tweege hierop ongevezelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of niet bekend als ze in Christus geheilig zijn en daarom als lidmaten zijn en gemeente behoren, gedoopt te wezen.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 Dat is naar het formulier die al zo u aanspreekt. Het ambtelijke leven met al zijn verborgenheden brengt ons vanavond voor de derde maal. En dan nu zo als we vanavond bij elkaar zijn onder het woord. We hebben maandag de oude versteeg de oude vermeer begraven. Vanmiddag hebben we een huwelijk, bevestiging, gehad. En vanavond hebben we bediening van de heilige doop. Al die gebeurtenissen in het gemeenteleven, die vragen om zijn eigen antwoord, om zijn eigen boodschap. En toch vind ik het vanavond wel daarin bijzonder, omdat in de orde van de bijbellezing onze aandacht gevraagd wordt voor een episode... In het leven van David, de man naar Gods hart, die nauw verbonden is met twee van zijn Psalmen. Want dat deel wat wij vanavond in de Bijbellezing willen gaan behandelen, dat wordt verwoord in Psalm 34. En dat wordt verwoord in Psalm 56. In 56, gouden kleinood van David voor de opperzangmeesters... op Jonath Elenrogekim... als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Goed denken gaat om Gods voorzienigheid. Maar nu ga ik ook bladeren... en dan kom ik bij Psalm 34, daarom is u dat ook voorgelezen omdat dat onlosmakelijk verbonden was met een stuk van de Bijbellezing. Een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had... voor het aangezicht van Ebimelech die hem wegjoeg, dat hij doorging. En nu werd 56 gedicht op het moment... Dat hij er was. En 34 toen hij achter die gebeurtenis stond. En dan zegt hij ik zal de Heer loven. En ik zal zijn lof gedurig in mijn mond zijn. Toen heeft hij de Heer geprezen. Voor dat gedeelte wat wij met elkaar nog moeten behandelen. En dat is een van de diepste diepten geweest in het leven naar de man van God Zuid. En dat moeten we nu samen behandelen... terwijl u... uw kinderen voor de deur houdt. En dan moet u eens goed luisteren... wat u... is voorgelezen. Komt... gij kinderen... hoort... naar mij. En dan zal ik u... Des heren vrezen leven. Dus achter dat onzachelijk gebeuren. Waar wij vanavond over moeten denken. Komt hij uiteindelijk tot de slotsom. En welke? Hij zegt. Kom nu kinderen. En als het ware roept hij nu als een vader. Zijn gezin bij elkaar. En hij nodigt ze uit. Om te luisteren naar al die wederwaardigheden waar we vanavond over denken moeten. En dan zegt hij, kom dan kinderen en ik naar mij. En dan hoop ik dat die boodschap van vanavond zo mag zijn. Dat u al luisterend deze diepe louteringen. in het leven van de man aan Gods hart. Uiteindelijk voor u tot een hemels onderwijs zijn mag zeggen tegen uw kinderen als ze dat kunnen bevatten dan moet je luisteren dan zal ik u de vrezen des heren leven dus wat heeft David geleerd ook die, die onzappelijke diepten die hij door moest wat het betekent om God te vrezen en God vrezen dat betekent ons leven in zijn dienst te wijden Daarvoor word je nu samen geroepen. Om straks tegen uw kinderen te zeggen: Luister, zak u de vrezen des Heeren, Heer. Wanneer u zijn, ieder heeft zo zijn eigen gezinssituaties, zijn eigen noden, zorgen, verdrietelijkheden. Maar het is voor u vanavond wel wat bijzonder, denk ik. Heer nam leven en geeft leven. En dat leedteken, dat zult u blijvend mee moeten dragen. Hoewel de Heer daar de balsen van zijn genade over uitgespreid heeft. Maar een wezen ook voor u en voor mij, tot een herinnering. Mensen, we kunnen zo kort, zo kort, zo kort onze kinderen toebetrouwd zijn. De worstelingen met onze kinderen moet je maar niet uitstellen als ze twintig zijn. Laat het maar zijn vanaf het moment dat u ze van God toe betrouwd kreeg... om de heren ermee lastig te vallen. Hoor je dat? Nu dan kinderen, hoor naar mij. Dat is uw opdracht in de opvoeding van uw kinderen en de uwe ook. Ook dat geldt voor u. Wanneer we samen in dat stukje bijbelezing mogen denken... over de leidingen die God met de man in zijn hart hield... om uiteindelijk te zeggen... Wat David zegt, ik zal toch de Heer loven. Dan kon hij zingen, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Dan gaan we de drukwegen bewonderen. Dan gaan we de drukwegen aanbidden. Dan gaan we de drukwegen goedkeuren. En dan gaan we zien dat de weg Gods in de zee en zijn pad door grote wateren is. We gaan na de bediening van de doop, deze ouders en hun kinderen toezingen uit de zegebeden van 134, dat is Heerde Zegen, op u dan en dat doen we dan staande. <coughs> U maar. Johannes Joshua, ik doop u in de naam des Vaders, en des zoons en des Heilige Geestes. Pieternalla Klasina, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Gertjan, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. En dat hij de Geest is. Is comfortabel. Dus ja, een beetje dichterbij. Hermanus Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en dat hij de Geest. wijntje, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen.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 De enige en waarachtige God, even geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen. Psalm 38. Daarvan de versen 17, 21, 22. 38, 17, 21, 22. Want o Heer, ik ben aan het zinken en tot inken. Ieder ogenblik gereed, ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen bij vooruitzicht van mijn leed. Zie mij, heere wie in ik moet duchten. Heren, ik voel mijn krachten wijken. We noemen 38, 17, 21, 22. Hmm. De schriftwoorden van vanavond in vervolg van onze Bijbellezing. U vindt u in 1 Samuel, het 21ste hoofdstuk, en uw aandacht voor de versen 10 tot en met 15. Ik zal ze u voorlezen. 1 Samuel 21 vanaf het 10e vers. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul. En die kwam tot Agis, de koning van de gat. Door de knechten van Agis zeiden tot hem: Is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen? Zeggende. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En David legde deze woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Agis, de koning van God. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. En hij maakte zichzelf een gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort... En hij iets zijn zever in zijn baard lopen. Toen zijn is tot zijn knechten, zie je ziet dat hem een razende is. Waarom heb je hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek. Dat je ge deze gebracht hebt om voor mij te razen, zal deze in mijn huis komen. David bij de koning Agis. Uw aandacht. David bij de koning Agis. Ik wil drie gedachten overdenken. In de eerste plaats een moeilijk afscheid. Een vijandige ontmoeting. En een benauwde David. David bij koning Agis, een moeilijk afscheid. David maakte zich op en vluchtte. Een vijandige ontmoeting en de knechten van Achis zeiden tot hem, is deze niet David? En de benauwde David. En David legde deze woorden in zijn hart en was zeer bevreesd. Wat er wel u onze aandacht vraagt. Het verband, zover als je dit hebt kunnen beluisteren, heeft ons geleerd dat David tenop was bij de hogepriester Achimelech, wie een naam betekende de broeder van de koning. En dat was waar. Je kon zeggen dat Achimelech en David best samen konden zingen van ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen. Die mijn naam ontmoedig vrezen, maar ook dat een broeder in de benauwdheid wordt geboren en een vriend ten alle tijden lief heeft. We hebben enkele malen bij die ontmoeting stilgestaan en gewezen hoe David de broden van de tafel dat toon broden ontving omdat het net sabbat was. En dat hij uiteindelijk het zwaard van Goliath, dat daar bewaard werd, van de hoge priester heeft meegekregen. Want hij kwam als een vluchteling, had geen levensonderhoud, had geen wapens. In zijn leven was waar geworden, gewijd door God, hoe het zwerven moet op aard. Zo hebben wij daar de man aan Gods hart aangetroffen... En we hebben nu ook in verband daarmee gewezen dat tegelijkertijd daar Doeg was, een van de opperherders van Saul, een edomiet. En toen David dit alles had gezien, wist hij dat hij ook bij de hoge priesterin op niet veilig was. En daarom moest daar een afscheid komen, een vluchten. Zoals de tekstwoorden ons leren. Toen kwam David ten op tot de priester. Abimelech. En dan komt dat vluchten. En David maakte zich op en vluchtte te dienen. Vluchtend mens. Ik heb u gezegd. Dat is een pijnlijk afscheid. Dat was toch mijn eerste gedachte. En toch eer ik die gedachte met u ga opbouwen. Even enkele opmerkingen. De geschiedenis die nu voor ons ligt en die onze overdenking vraagt, is een hele moeilijke, exegetisch verklaarbare gedeelte van Gods Woord. Er is over het verblijf van Agis bij Agis ontzaggelijk veel geschreven. Als u de onderscheiden commentaren. ...daarover zou nalezen, dan ziet hij dat ieder op zichzelf probeert een verhaal te maken van het gebeuren. En ieder op zichzelf tracht Davids gang te begrijpen. En met allerlei kunstgrepen dan Davids verblijf daar duidelijk te maken. Ik heb mij door deze exegese niet laten leiden... Ik denk dat in deze episode die nu voor ons ligt er andere lessen zijn. En namelijk wel deze. De levenslessen van de levende gemeente. De levenslessen die zo ontzaggelijk moeilijk te leren zijn. Levenslessen die een Asaf in 73 doorleefde. Een levensles waarin hij zichzelf tegenkomt in zijn strijd tegen Gods wil en raad. Een levensles waarin hij uiteindelijk waarneemt en zegt daar goddeloze voorspoed. En mijn bestraffing is er elke morgen. Een levensles waarin hij uiteindelijk zegt, is het me te vergeefs om God te dienen. Totdat, totdat hij in Gods heiligdom ingaat. En de Heer hem laat zien van die wonderlijke leidingen die niet buiten Gods raad omgaan. En waarin die gemeente des Heren betrokken wordt, ingeweven wordt in dat handelen Gods. En waarin we dan uiteindelijk tegenkomen en waarom ik dat zo opmerk, is omdat ik nauwkeurig deze geschiedenis verbonden heb met die twee psalmen die David daar in verband mee heeft gedicht. En aan dat licht vind ik hier een kind van God. Niet op zijn best. Nee, nee. Niet op zijn best. gelouterd en beproefd in de omstandigheden van het leven. Ik vind hier een kind van God die geen nagelschrap ruimte meer heeft. Die geen twee voeten grond meer toebetrouwd is in het land Canaan, Wie leven van alle zijden belaagd en verdrukt wordt en die uiteindelijk uit een gedachte van... ik weet het niet meer... een heilloze vlucht neemt. Een mensenkind... die zich nergens mee veilig voelt. En vlucht vanuit het land... vlucht vanuit de inzettingen... vlucht van al die omstandigheden vandaan. En meent... Een toevlucht te kunnen vinden. In het land van de vijand. In het land van de Filistijnen. Waarin je uiteindelijk dan de conclusie zou kunnen trekken. Hoe kan de man naar Toch zo'n gang gemaakt hebben. En dan zal ik u proberen duidelijk te maken. Welke gangen de Heer zijn kinderen soms doet gaan. Daarom bied ik u ook. Uit Psalm 38 zingen. Zie mij, heren, die elk moet duchten tot u vluchten, o mijn God, verlaat me niet en blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon toch dat ge rampen ziet. De diepe leidingen, om Gods kinderen te spenen aan alle zelfverheffing, om ze te maken. ...in de handen van de grote pottenbakker... ...als een leen dat kneebaar en bruikbaar voor God wordt. Die lessen waar we zo weinig mee van horen. Die lessen die zo weinig mee verstaan worden. Die lessen die de kerk deed zingen... ...en ons gelouterd door het lijden gelijk het zilver wordt beproefd. Een les waarin we leren moeten dat de Heere het vlees van zijn kinderen niet spaart. David, wonderlijk, de onschuldige, want dat was hij, die onder de beschuldigingen van de macht der duisternis op de vlucht moet, de vromen die aangetast worden in hun keus in hun leven en hun beleiden. Gods kinderen, Gods gunstgenoten die wegen moeten gaan die ons verstand niet kan begrijpen. En die toch zo noodzakelijk zijn om, om waar te nemen. Want hoe vind ik nu die man naar Gods hart? Als een hoopje ellende. Als een hulpeloos schepsel. Die nergens naartoe kan. En uiteindelijk dan naar in een Filistijnenland komt. Een man. De man naar Gods hart. In het land der Filistijnen. Nee. Ga al die exegetische gedachten van een Henry in en hem, Niet met die overdenken. zal me veel te veel tijd vragen. Maar ieder op zijn eigen wijze geprobeerd heeft dat in te vullen. Ik heb maar één gedachte. Als ik vanavond deze geschiedenis met u moet behandelen. Namelijk deze. De auto's wijze raad des heren. Houdt eeuwig stand. Heeft auto's kracht. En niets kan zijn hoog besluit doorkeren. Dat blijft van geslachten tot geslacht. Nu niet. Na deze Zullen we Gods leiding pas verstaan. Hoewel, mijn ziel doorzocht de reden. Waarom God toch die tegenheden mij in zulke mate zond. En wat mij te wachten stond. Gods kinderen. En louter in de wegen. Zo vind ik de ons hart. Nu ga ik naar mijn exegese. David. En David maakte zich op en vluchtte. Opmaken betekent afscheid nemen. Afscheid nemen in de eerste plaats van zijn hartevriend vriend Achimelech. Hij zal hem niet meer zien in dit ondermaanse. Want Saul is een moordenaar. En hij zal straks ook deze Achimelag niet sparen... En hij zal het zwaard laten uittrekken door Doach. En dan zal ook Achimelach vallen onder het zwaard van de Edomiet. God zwegen. Ze zullen elkaar hier niet meer ontmoeten. Hij neemt de rascheid van de priesterscharen. Slechts één. één van de priesters komt Abjatar, En het slag wordt weggehaald. Ik kan dat bevatten. Afscheid nemen. Ik lees in de schrift en hij maakt zich op. Hij moet ook afscheid nemen van een stukje leven. En hier gaan we David tegenkomen als die een fout hoen op de bergen genoemd wordt. En nogthans in de eeuwige raad van God noodzakelijk om het straks te maken tot een koning Israëls. Deze louterende wegen, ze zijn noodzakelijk om niet alleen het goud van Davids genade tot openbaring te brengen, maar ook het schuim, ook het schuim in het leven van een kind van God. David maakte zich op en vlucht. Vluchten, we zeggen afstand maken, scheiding maken. En nu geloof ik dat vluchten, scheiding maken, in de genade Gods een grote wonder, een voorrecht is. Ik geloof als de Heer uh, genade verheerlijkt in het leven van een mensenkind, dan... Komt in datzelfde leven het begrip vluchten, er vandaan gaan, tot openbaar. En daarom zal dat nieuwe gewrochte leven zich dan ook openbaren. Dan zal hetgeen waar vroeger het vermaak in was, het vermaak niet meer zijn. Dan komt de door de keus gemaakte scheiding openbaar, wegwereld en wegschatten. Dan krijgt die mens. Een vluchtend leven. Vluchten van de zonde. Vluchten van de wereld. Meedenken. Misschien kan je dan al heel, heel ver mee. Vluchten van de zonde. Vluchten van de wereld. Ja. Vluchten van de eigen gerechtigheid. Vluchten van de godsdienst. Vluchten van gronden die voor de eeuwigheid niet bestaan kunnen. O jong en oud, wanneer de Heer in het wonder daar geboorte arbeidt... dan komt er een scheiding, dat kan niet anders. En dat zal niet alleen een scheiding openbaren met het vorige leven... maar dat zal ook een scheiding openbaren... Van alles wat niet beantwoord aan de eis en de deurden gods. Dan kom je alleen op de wereld. Dan heb je niet zo'n juichende massa meer om je heen. Dan hou je wel God over. Want dat volk krijgt oren om het te horen. En harten om op te merken. En kan alles niet overnemen. En kan alles niet eigenen. O, oh, dat is een daad die de geest Gods rogt in het leven van de zijne. Maar dat is nu het vluchten van David neer. En David vluchtte. Waarom? Wel, de dood zit hem op zijn hielen. Ik was nog op het ziekenhuis bij een heel ernstig, ernstig ziek mens. En ik vroeg hoe het was. Toen ik de zaal binnenkwam, herkende ik ze niet. Toen maakte ik een van de grootste fouten. Ik keek de zaal rond en dacht: deze ze is er niet. En uiteindelijk werd mijn oog erop gevestigd. Ik dacht: Jong, ben jij dat? Hoe is het? Nu weet ik wat het betekent. Waar de angst daar haal mij alle troost deed missen. Nu weet ik wat het betekent. Halse angsten te dragen. Ook dat. Ook dat zal Gods kerk moeten leren. Halse angsten. Als David vlucht. Dan is dit mensenkind bezet. Met halse angsten. De dood zit hem op de hielen. Terug. Gibea. Geen ruimte. Bethlehem, geen ruimte. En dan zie ik die man vluchten naar de kust. En dan vlucht hij, dat leert mij de schriften naar een landstreek die voor mij verbijsterend is. Want er staat, en hij maakte zich op en vluchtte te die dagen van het aangezicht van zo. Hij ontloopt de confrontatie. Hij voelt zich daar niet tegen bestemd. Hij voelt zich slachtoffer krachteloos en dan vlucht hij tot Agis de koning te Gats wie ja. is die Agis de Filistijnen hadden vijf vorstendommen en een van de vorstendommen was het vorstendom Gad. en daar was deze Agis zijn naam is van Syrische afkomst. Dat is geen Hebreeze woord. En dat Syrische woord, dat kan twee beduidingen hebben. Dat kan zeggen, de boze, de verhitte. Kan ook zien op de majesteit van iemand die verhit in zijn toren is. Zoals men ook van God spreekt. Dat hij is een onstoken majesteit. Agis stond bekend in het vorstendom. Gad als een ontstoken majesteit. Oorlogzuchtig. Altijd op de krijg. Ieder aan het zwaard rijgend. Wat hem tegenkwam. Dit was Agis. En Gad. Als een van die steden heb ik u genoemd. Van dat Filistijnse vorstendom. Het was een plaats van de reuzen. Kunt u lezen in de schrift. Het was de plaats waar het geslacht van Goliath leefde. Dat mammoetgeslacht. Weet je hem die uit uh, Israël uitdaagde en de heerlegers van Israël. En nu onbegrijpelijk onbegrijpelijk gaat David nu daar naar dat God waar die Saul gewoond heeft... Waar hij zijn oorlogen tegen gevoerd heeft. Waar hij zijn triumfen gevoerd heeft. En dan kom ik bij een exegezen. Hoe kan dat nou? Ja, en nogmaals. Heeft hij daar de vergetelij gezocht? En gedacht daar in dat land van de Filistijnen stiekem binnen te komen? En daar dan in dat onherbergzame zich te verbergen. Met dat kleine hoopse volk om hem heen. Sommigen denken dat. Maar de zuiverhexe geest zeggen het anders. Er staat toch steeds duidelijk dat hij die dagen kwam tot Agis. Hij zocht niet het Filistijnse land. Hij zocht de koning. En die confrontatie, die begrijpen wij niet. Die ligt in de eeuwige raad gods in al zijn beslotenheid... Maar ze heeft mij wel een les geleerd. Namelijk, dan zie ik die man naar Gods hart op de vlucht zijn overwegingen. Ik denk dat die man geen overwegingen meer had. Ik meen dat in het leven van een mens momenten kunnen zijn onder welke omstandigheden dan ook. Dat een mens geen overweging meer heeft. Dan is hij een prooi geworden van de omstandigheden. Dan is of het verstand niet meer goed functioneert. Dat hij de omstandigheden niet meer zuiver ziet. En dan komt de mens in een bepaald wanhoop gedachten terecht. Hij kan niet verder. Er is geen ruimte. Hoe moet het toch? En nu gaat het hier niet over een natuurlijk mens. Het gaat hier over een kind van God. Over een mensenkind die het niet meer ziet zitten, zou de wereld zeggen. Die geen ruimte meer heeft. Nergens meer heen kan. En dan maar doldriftig ver gaat. Waar het komt, dan komt het dan maar. Kan het zover zijn... In het leven van Gods kinderen, ja, wie staat dat? Welke diepten ontdekt Gods Woord vanavond voor u en voor mij? Een diepte, misschien tot troost, van een bedrukt volk, die zegt, Heer, kan dat? Ik weet dat van mijn eigen leven, dat ik door de druk en de omstandigheden. In de situatie terechtkwam dat ik gewoon niet meer wist. En dan gaat deze man gedreven, onredelijk gedreven. Hij kan toch weten dat die Filistijnen hem niet vergeten hebben. En vergist u niet. Hij gaat naar God, waar het zwaard van Goliath gesmeed is, gewogen is dat ze wisten dat in de handen van Saul, van David, terechtgekomen was. En dan komt die man naar Gods hart, met het zwaard van Goliath aan zijn zijde. Komt uit de grenzen van het Filistijnse vorstendom God binnen. En als je daar binnenkomt, dan kan ik het verhaal begrijpen. Op weg naar God. En als je daar komt, dan komt hij natuurlijk langs de grens. Dan komt hij langs posten, langs militaire posten, langs torens, langs vestingen. En wanneer hij dan die grenzen overgaat naar het Filistijnse land. Dan zijn de vorsten van de Filistijnen. Dan zijn de hogen van dat land daar ook. Ze hebben de krijg gediend. En ze kijken elkaar aan. Dan komt een groepje mensen. Niet zoveel, want er staan met de enkelen die bij hem waren. kan je Matthäus even lezen, lezen. Klein groepje. En vanzelfsprekend, hoe gaat dat als je de grenzen overkomt in die tijd? Dan wordt er alarm geblazen. En als dat groepje binnenkomt, dan wordt die... Gevangen genomen. Want er staat in Psalm 34: toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te God. En er heeft die man die vluchten wel, de omstandigheden ontlopen wil. En ene keer omringd door een bende de Filistijnen. Hé, hey, dat is uit. Ze kennen hem. Ze kennen hem. En ze hebben hem gegrepen. En in triomf zijn ze gegaan naar Gad. En ze zijn tot de troon gekomen van die koning Ages, weet je wel, die verschrikkelijke. Om hem daar te brengen. Ja. En dan gaan ze over David praten. Zullen we eens gaan nakijken? Hè? Mensen praten graag over elkaar, nou eens even. En ook over Gods volk. Hm? Dat zijn nog altijd voorwerpen geweest van bespreking, van hoon, van laster, van vijandschap. Maar als ze nu over David gaan spreken, doen ze dat zo wonderlijk. Ze zeggen niet, uh, koning Agis, hier hebben we die boef. Die man, weet je? Nee. Weet je wat ze van hem zeggen? Ik zal het u voorlezen. Door de knechten van Archis zeiden tot hem, namelijk tot Archis, Is deze niet David, de koning des lands? Moet je even denken, zeg. Dit wanhopig mensenkind, die geen sterren en strepen meer overhoudt. Wees ook alles verspeeld? Dat mensenkind die zijn waarden al lang verspeeld heeft. En dan zeggen die vijand, dat is de koning Israël. Die vijanden hadden meer geloof in zijn koningschap dan hij. Zou die geloven het ook nog dat die koning zou worden? En dat is niet spottend geweest. Nee, mijn kanttekening is daar heel duidelijk in. Die geeft zich aan, de koning des lands. Die getrouwd is met de dochter van Saul, dus zeker de toekomstige troonopvolger. Kijk eens, daar heb je hem. De koning Israëls. Ik dacht bij de overweging aan Pilatus. Weet je? Die zei dat ook een keer. Wat moet ik dan met uw koning doen? Die stond daar ook als een hopeloos geval. Ja. Smaadheid breekt mijn hart ineen. De lasteringen snijden me dode ziel. Ik wacht naar medelijden, maar vindt er geen. Ja, ja. Die stond er ook. Wat moet ik met uw koning doen? Weet u nog? Wel, daar staat ook hij nu, David. Ze zeiden, dat is de koning Israëls. Dat kleine hoofdje. ja. En ze zeiden tegen Achis, je bent toch zeker nog niet vergeten, hè. Nog niet vergeten wat die man gedaan heeft. Hoort u? En dan herinneren ze zich toen ze daar als gevangenen meegesleurd werden met die legers Israël. Toen ze teruggingen naar Gibea, dat er twee groepen vrouwen uit Gibea saus kwamen. En aan weerszijden van de weg zich hebben opgesteld met hun trommels en hun luiten. En gezongen hebben David heeft zijn, Saul heeft zijn duizenden verslagen. En David zijn tienduizenden. Zeg, goed, hebben we gehoord. We hebben hem horen bejubelen door het volk. Dat is die man die de tienduizenden uit onze Filistijnse legers gedood heeft de staat hij, wat kan, wat kan David nu onder die omstandigheden waarin hij verkeert doen met al de uittredingen van het verleden? Wat kan David als hij de staat voor is doen met de bejubeling die hij vroeger kreeg? Wat kan die man doen met de genade? Die God hem gaf. Wat kan hij doen met de roem. Toen hij zich in het verleden aangorde. En tegen Saul zegt. Ik heb mijn schapen gered. Uit de muil van de leeuw. En uit de klauwen van de beer. Wat kan hij nu doen. Met dat getuigenis daar in de hoogten van Gibea. Toen hij uitriep. Toen Goliath hem tegemoet. In de naam van die God die gij gehoond hebt, kom ik tot u. Dat is er gebeurd. Dat is eerlijk gebeurd. Van God gebeurd. Zegeningen van God. Weldaden van God. Tekenen van God. Genade van God. En nu? Waarom zeg ik dat? Ik heb u vanavond gezegd in de ontvouwing van deze waarheid... Die auto's wijzerades heren die God met zijn kinderen komt te houden. Dat er dus een tijd kan zijn in het leven van een bedrukt volk. Dat ze vastlopen, helemaal vastlopen. Dat ze met al hetgeen wat in het verleden gebeurd is, geen kant meer uit kunnen. Dat met al de genade die de Heer in de ziel verheerlijkte, ze geen raad meer weten. Dat al datgeen wat vroeger in hun leven verheerlijkt werd, dat ze daar nu de minste vrucht en kracht niet van hebben. Zover kan het in het leven van een kind van God zijn, weet je het ook? Weet je het ook? Waarom zeg ik u deze dingen? Nogmaals, omdat je er zo weinig mee van hoort: van de louteringen, van de strijd. Van de kruisweren, Van die hopeloze situaties. Waarin een kind van God komen kan. Misschien zou ik hier in verband met dit mee moeten nemen. Hoe dat ook in de bevindelijke beleving in de genade gangen. Er zo'n tijd aanbreekt. Als God ons voor zijn troon gaat stellen. Gelijk David daar staat voor Agis. Waarvan ik zeg: een ontstoken majesteit. En dat er een erfdeel op aarde is die in de afhandeling van de genade. Zegt u? Ik zeg die in de afhandeling van de genade. In onderscheiding met de onderhandelingen van de genade. Die in de afhandeling van de genade God als rechter gaat ontmoeten. Wanneer God een zaak gaat af. Handelen. En die zullen dat ook weten. Dat ze met het wonder van hun wedergeboorte. Met hun uitreddingen. Met hun zoekte kennis van de weg der zaligheid. Met de openbaring van de persoon van de middelaar. Gods recht niet hebben kunnen bevredigen. Begrijpen we dat nog? Dat ze met de dierbaarste onderwijzingen. Over zijn ambten van profeet, priester en koning. op dat moment geen ruimte meer hebben. God is rechter, Sela. Dat mensenkind moet dan. dat mensenkind moet dan naar de hel toe. Nou ja, hier moet David ook naar de hel toe. Het is afgelopen met hem. Wanneer we gaan over de gangen die God met zijn kinderen houdt, wat heb ik in dit onderwijs willen leren en lezen. Zie ik hier de louteringen, waarin Heer zijn kinderen oefent in de kennis en in de genade van Christus. David bij Agis. Ik lees dat de knechten van Agis zeiden tot hem, is deze niet David, de koning des lands, Zo'n men niet van deze in de rijen, zeggende zal hij zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En ik vroeg u, wat kon David nu met alles wat in zijn leven gebeurd was, dat stellen? Wat? David grijpt naar dat zwaard van Goliath. Nee, want hij vecht nou niet meer. Hij vecht nog niet meer. Zeg David. Ga dus in op dat getuigenis. En zeg mensen. Inderdaad. Hier staat de koning Israël. Daartoe ben ik gezalfd. Tweeënhalf jaar geleden. Daar in Bethlehem. Toen de vinger Gods name wees. Deze is het zalft Zeker ik ben het. Nee. Zeg het maar. Herinnert u o Filistijnen. als ze daar gezongen hebben. Dat is waar. En God zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters. Wijd en zijd. Verjaagd. Verstrooid doen zucht. Maar dat doet David ook niet. Nee. Ach, mensen nou je ontwapend bent. Ben je ontwapend. En dat God je laat vastlopen. Dan ben je vastgelopen. Echt waar hè? Echt waar zitten ze ook nog in de gemeente. Vastgelopen mensen. Die geen raad meer weten. Kijk dat is een les. Die de Heer ontstekend in dit de kind van God. Wat doet David dan wel? Wat doet David dan wel? Wel als hij daar staat voor die troon. En hij hoort dat getuigenis van die knechten van Agis. Dit is de koning is dat als hij was in de rijen van gezongen hebben luistert u maar wat Gods woord mij daarvan zegt en David legde deze woorden in zijn hart hij luisterde ze op en hij legt ze in zijn hart dat gaat dieper dan je verstand ze komen in de overlegging van zijn ziel en wat ze daar gezegd hebben zijn geen leugens voor de troon van Agis. Zeker niet. En hij was bevreesd. Voor het aangezicht van Agis. De koning van God, Dan valt de vrees bovenop zijn ziel. Dan ziet hij de ontzaggelijke gevolgen. Van hetgeen nu staat te gebeuren. Wat moet die man nou in wachten. Ze zullen hem in de boeien slaan. Ze zullen hem wegvoeren naar de kerker. Ze zullen hem... Ze zullen hem zeker vonnissen. Dat is een vrees. Waarom is dat niet gebeurd? Omdat de Heer zijn waarheid niet zal krenken. Omdat de Heer al zijn beloften waar zal maken zoals ze in Christus Jezus zijn. Maar het is wel door de dood heen gegaan mensen. Geloof u de dood? Dat de wegen van Gods kinderen door de dood heen gaan. En door de mogelijkheid heen gaan. Ook daarin moeten ze de voetstappen van de koning leren drukken. Die achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf en nemen ze kruis op en die volgen mij. En die was bevreesd. Nu is de vrees natuurlijk niet de godsvrees, Dat heb je wel begrepen. Nu is de vrees een, een slechte raadgever. Er is geen slechte raadgever dan een onheilige vrezen. Maar wat doet die vrees? Die zoekt uitvluchten. Wat doet die vrees? Die zoekt oplossingen, maar niet in God. En wat zijn ze dan? Daar ga ik zo met u over praten. We gaan deze versie zien. 34. Want dat gebeurde als vruchten van dat zingt. Psalm 34, diezelfde man, maar daar staat hij erachter. Zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wende straks lot. Hij, die door smart op smart gedrukt werd, zong tot God zijn wee. Daar stond verdween ton we. wee. Uit zijn benepen hart, het derde van 34. Malk die bent de boter, de drukwegen van de kerk zijn tot onderwijs. En de leidingen die de Geest houdt, ze zijn tot een onnoemelijke troost. Want weet u datzelfde lied, hè? Psalm 34, waar er zo'n rijk getuigenis staat, hoe dat David in het verborgene zich daar waarneemt. Want dan zegt hij in Psalm 34, deze ellende riep. Hoor u. Hij heeft niet hardop geroepen hoor, bij die troon. Maar hij heeft het in zijn ziel gelegd, staat er. En die noodkreten, woordeloze noodkreten uit het hart van een kind van God. En daarvan zegt hij in psalm 34. Deze ellendige riep. En dat zegt hij als je daarvoor voor Agis staat. Deze ellendige. En de Heere hoorde. Weet u wat een wonder is? Dat in de diepste, diepste wegen... Die de heren met de zijne houdt. Altijd dat schreeuwen naar God overblijft. Woordeloos. Dat een ander niet hoort en niet weet. Deze ellendige riep. Ik heb uw ouders gezegd. In de weg van Gods voorzienigheid. Ligt dit schriftgedeelte voor ons. In de bijbelezing. En we geloven aan Gods leiding. Geloof er toch in. En nu bij de dood van uw kinderen Moeten we dit stukje uit Gods woord behandelen. Over de diepten die de kerk gaat. Mee, wie God is voor zijn volk. toe. hier in psalm 34. Daarbij de troon van Achis Hoort u. Hoort u. Laat God zien. Wie hij voor zijn volk is. In de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere Christus. En, en de rest van deze schrift. Ja, heel kort maar. Dan komt er iets wat mijn verstand niet begrijpt. Worden ook allerlei soorten aan aangegeven. Als David zegt: al zo weet in de handen van de Filistijnen. Dan staat er in de schrift. En daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. En hij maakte zichzelf gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poorten en liet zevenen uit zijn baard aflopen. Dat ga ik echt niet met u doornemen. Ik denk als David daaraan terug zou denken. Dat hij zou zeggen. Wat roem zal ik hebben over die dingen waarover ik me nu schaam. ...breed uitmeten de dwaasheid van de kerk. En ons gewichtig doen zijn. bij de dus zeggen wat voor goddeloze mensen we toch waren toen God ons weghaalde Moet je maar niet doen. Maar. Moet je maar niet doen. Je wordt dan niet geloerd Dat doet David ook niet. Maar het is wel een getuigenis. In het leven van een kind. Nogmaals sommigen zeggen... Je kan toch zien dat daar wat listig was. En dat hij dacht, moet ik me hier uitredden. En als ik het zo doe... ze, zegt in zijn verklaring... dat iemand die zich zo gedroeg... iemand die zich zo aanstelt... die in de bevolking zo gekend werd als waanzinnig... dat waren mensen die hadden een bijzondere bescherming. kan je lezen. En anderen zeggen... Door les wist hij dat, dat Arges bang was. Want iemand die waanzinnig was, die was met de duivel bezeten. En dan moest je in een van blijven. En als je dat nu alles leest, in die onderscheiden verklaringen. Toen heb ik vanmiddag zitten denken, mensen, men moeten maar niet oplossen wat God eenvoudig oplost. Dat een kind van God op allerlei wijze zich probeert eruit te redden, komt hier openbaar. Met al zijn dwaasheid en zijn zonde. Wat David hier doet is zonde, ja zonde. Maar ook geheiligd en gelouterd. Ook die zonde bracht David zoon aan het vloekhoud. Ook die zonde is gereinigd en geheiligd in het bloed van hem. Waarvan staat dat hij geen zonde schoudt in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. Hij had dierbaar bloed gekost. De zonde van de kerk. Het was wat Johannes zei. Daar is het lam. Dat de zonde daar wereld dreigt. Maar het gedrag was dan wel zodanig En de wijze waarop hij het deed. Dat hij uit de handen. Van Agis onkwam. Er staat in Psalm 34 dat Agis hem wegjoeg. Moet je ook denken. kind van God, de koning Israël. Waarvan zijn zonen, heeft zijn tienduizenden verslagen. Die wordt als een waarachtelijk schepsel de poort uitgejaagd. Toen hij hem wegjoeg. Ik heb een razende geen gebrek. Weg ermee. Ik wil niet eens naar hem horen, ik wil hem niet eens zien. En ik zie ruwe soldaten handen en die pakken die man naar Gods hart. En ze jagen hem de poorten van gat uit. En ze drijven hem terug in het land van Canaan. Toen, toen hem wegjoeg, weg ermee. Kijk nog een lijst, houden Psalm 34 is een Messiaans lied. De kerk heeft daar... Ook de gangen van Sions Borg ingezien. Zakt u vol. In. Schriftonderzoek is ingrijpend. Ik lees. God is het verbroken hart, verbrijzeld en verdrukt gemoed en alle tijd naar ben een goed, in tegenheid en smart, veel wederwaardigheden, veel rampen. Zijn dat vromen lot, maar al uit alle die redt hem, God hij is, zijn heil alleen. God zorgt als leed genaakt, dat hij niet gangsten nederstot, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt. Daarom hebben ze gezegd wat David hem meemaakt, is ook een Messiaans lied geweest. Messiaanse gang. Van zijn Goa. Van zijn borg. Die ze ook weggejaagd hebben. Is deze niet de koning Israël? Ze zeiden. Neem weg. Wat moet ik met uw koning doen? Kruist hem. Waar geen been zal aan hem gebroken worden. Hij heeft buiten de lege plaats geleden. Daar is David zoon en here type van geweest. Er lag vanavond een moeilijke les voor ons. Wanneer we die voorwerpelijk met ook natuurlijk verstand zouden benaderen. Maar vanuit het leven dat God met zijn kinderen houdt. Is het een eenvoudig les voor, voor een volk. Die voetstappen heeft leren trappen. Die iets doorleefd heeft, die achter mij wil komen, die verlopen in zichzelf. En die nemen zijn kruis op zich. U moet over de louterende wegen die de Heer behaagt, goed naar me luisteren, met zijn kinderen te houden, niet zo gering denken. Maar als ze erachter staan. God baan door woeste baren en brede stromen een pad. Dan hoor ik die dichter van 34. Ja, ik loof de Heer, mijn God. Mijn Jan klimt op naar het Hemelhof. Mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof. Om mijn gelukkig lot. Hé, hey, dan wil die man de niets af hebben. Niet van zijn kruis en niet van zijn druk... En niet van zijn strijd. En niet van zijn ellende. En niet van. Ja maar van niet. Dan wil hij er niks van af hebben. Mijn mond zegt eeuwig tot zijn lof op mij. Gelukkig lot. En weet je wat hij dan doet. Dan werkt hij de ganse strijdende kerk op. Kom maak God met me groot. Verbreid verhoog met hart en stem. De nooit vol prezen naam van hem. Die ons behoedt in nood. Ja. Zo is er een les. Een heilige les. Godbaan de baren, Brede stromen. Gaan we goed hoor. David is koning hoor. Ja ja. Daar heeft de vijand boog en scheelt. En vurige pijlen op verspild. En eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. De heren we hadden een ingrijpende les, toch wel zoet in zijn onderwijzing. Troostvol voor een gelouterd volk. Dienstbaar om uw kerk te onderwijzen in de gangen die u wilt gaan met uw kerk. Die u gegaan bent, want u bent voorwaar wat een apostel van geschreven is die om de voorgestelde vreugde, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Hij is nu gezeten aan de rechterhand, daar majesteit gods in de hemelen. betaamd ons u te herkennen dat uw lieve geest wat in zich gaven in de verborgenheden der schriften. laat het tot lijden bekering zijn. Duizendvoudig zou uw kerk de kant van David kiezen. Meer dan de kan van hen. Want zij die mijn ziel belagen, leggen lagen, zij omzien uw hoogheid niet. En die rusteloos mijn val reet en regelmoedig zoeken. het is koning geworden, die woorden zwaar geworden zoals uw koning zijt in eeuwigheid. Zoals uw volk met u gekroond wordt en u voert uit de grote verdrukkingen. En hebben hun kleding gewassen in het bloed des lams. Gebruik de waarheid, laat het tot onderwijzing zijn, ook deze doopouders met de toebetrouwde kinderen. Te weten dat uw gemeente een strijdend volk is, maar ook een triënferend volk. Laat ze zo hun kinderen maar opwassen, leunend op het gebod. Hij zal me niet begeven en niet verlaten. Uw kinderen tot roogst, bekeerde tot bekering. Dat u het tekort verzoen, het, u verzegen en om uw namens wel. Amen. 33, het tiende vers. Ja. Zijn machtige arm beschermde vromen, hij hun zielen van de dood. Het tiende van 33. Zegende zeden. De Heer zegenen U en Hij behoede U. De Heer doet zijn aangezicht over U lichten en Zij U genadig. De Heer verheft Zijn aangezicht over U en geeft U vrede. Amen.